Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Oho. Christian Bonebakker met het NOS Journaal. De VS heeft eerder dit jaar twee Chinese diplomaten het land uitgezet... op verdenking van spionages, schrijft de New York Times. Volgens de krant reden ze in september een militaire basis in de staat Virginia binnen... en ontweken ze de beveiliging. Toen ze uiteindelijk tot stoppen waren gedwongen... zeiden ze dat ze de weg waren kwijtgeraakt... Een van hen zou een medewerker van de Chinese inlichtingendienst zijn geweest die zich voordeed als diplomaat. Als het verhaal van de New York Times klopt is het voor het eerst in 30 jaar dat Chinese diplomaten op verdenking van spionage worden uitgewezen uit de VS. Het lichaam dat vanochtend werd gevonden in een vuilcontainer in Edam is van een man van 39 uit Muntendam. Hij is niet om het leven gekomen door een misdrijf. Volgens de politie leidde de man een zwervend bestaan. Hoe die in de kliko terecht is gekomen is niet bekend. De Belgische kunstenaar Panamarenko is overleden. Hij maakte vooral naam met zijn bijzondere constructies... van zelfbedachte voertuigen, waaronder zeppelings, duikboten... en vliegende tapijten... Ook maakte hij magnetische schoenen... waarmee hij ondersteboven over een metalen plafond kon lopen. Panamarenko heette eigenlijk Henry van Herwegen... en staat bekend als een van de belangrijkste Belgische kunstenaars... uit de tweede helft van de vorige eeuw. Volgend jaar zou zijn tachtigste verjaardag... groots worden gevierd in Antwerpen. Maar zover is het niet gekomen. Panamarenko werd 79 jaar.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 Het weer. Vannacht klaart het op en is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 3 tot 6 graden. Morgen eerst wat zon, later meer wolken en kans op regen. En het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. GFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met GFM. Met Nu, nu de nacht. We'll just just just